Die twee landen worden door beleggers met argusogen bekeken vanwege de schuldencrisis. Bij de rellen in Londen zijn inmiddels meer dan 800 mensen opgepakt. De jongste verdachte die is aangeklaagd is een jongen van elf. In Manchester zijn 100 mensen aangehouden. Daar zijn ook al twee mannen veroordeeld tot 16 en 10 weken cel. Het is voor zover nu bekend rustig in de Engelse steden.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 Kom terug bij Peaceful Radio aflevering 736 uur 2 En we zijn dit uur geopend met Quiet Days van Phoenix Muziek van Stefan Bjorklund Jolander, Ja, hele naam Maar maakt niet uit, we gaan verder met uh, een cd van hetzelfde label From the Heart heet deze cd van Kim Skovbay en Peter Brander we gaan naar nummer 6 luisteren. Into Skies. Pizzer Radio. En de playlist kan je meelezen via Facebook. Even naar de website gaan en Facebook indrukken. En daar zit die worst wel tussen. Verluisterplezier plezier. And the soul is driven to madness, who can stand? When the souls of the oppressed fight in the troubled air that rages, who can stand? When the whirlwind of fury comes from the throne of God and the frowns of his countenance drive the nations together, who can stand? when sin claps his broad wings over the battle and sails rejoicing in a flood of death, when souls are torn to everlasting fire and fiends of hell rejoice upon the slain, oh, who can stand? Oh, who hath caused this? Oh, who can answer at the throne of God? The kings and the nobles of the land have done it. Hear it not, heaven, thy ministers have done it. over het of niet, maar het uh, nummer van uh, Lorena McKennett uh, heet Lullaby ja. van de, de cd Elemental uh, van haar eigen label Quinlan Road uh. Uh, tja, merkwaardig kinderliedje, mag ik wel zeggen goed, we gaan afsluiten en dat doen we met de verzamel cd van het label New Earth Records Inner Balance en we gaan het track uh, 5 luisteren van deze cd en die is van het uh, Terry Oldfield, het nummer uh, Earth and Sky. Goed, voordat we dat gaan doen, uh, zeg ik eerst nog even van, in het Engels natuurlijk, thank you for listening, uh, Daniela of Berlin. En uh, ja, Daniela is uh, een, een, ja, een van onze nieuwe luisteraars, die via internet meeluistert. Heel fijn, ik zeg alvast, dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Benno Veugen en graag tot de volgende keer.